start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was daar toch vanmiddag. Excuses van Nederland voor de slavernij. Aan iedereen die ermee te maken heeft gehad en nu nog altijd heeft. Ook jongeren keken naar de toespraak van premier Rutte, zoals hier in Den Haag. We moeten het nog echt goed kunnen verwerken. Dat zeg. Uh... No, het, komt, het kwam gewoon onverwacht. Dus. Nog steeds terughoudend, omdat we niet weten hoe die invulling verder gaat. Maar van wat ik heb gehoord ben ik wel in ieder geval blij dat die dingen ook verteld zijn door iemand die de staat vertegenwoordigt. In de toespraak zei Rutte dat het slavernijverleden geen afgesloten boek is. Maar dat het nu ook nog te merken is door uitsluiting en racisme. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt die achter het stuur van een auto zat. Het gebeurde na een wilde achtervolging. De jongen werd in Enkhuizen gesnapt in een gestolen auto, negeerde een stopteken, cheeste er vandoor. In de buurt van Lelystad verloor hij de macht over het stuur en eindigde in een tuin. Daar werd hij gepakt. Een meisje uit Toetemeer had dit weekend een nogal vervelende rijles. Haar rijinstructeur ging op de vlucht voor Boa's, die zijn id kaart wilde zien. Hij pakt het stuur over van zijn leerlingen en gingen vandoor. Hij ramde meerdere auto's en door de gladheid knalde hij tegen een auto aan. De leerling raakte daarbij gewond aan haar benen. De politie denkt dat de instructeur drugs had gebruikt. Hij is rijbewijs kwijt. En het account van Pornhub is van YouTube gegooid. Op het kanaal stonden geen seksvideo's, maar filmpjes over mode en muziek. Maar er werd onder de video's wel doorgelinkt naar de pornosite... en naar materiaal dat op YouTube verboden is. En daarom verliezen ze hun account en 900.000 abonnees. Pornhub raakte eerder dit jaar ook al zijn Insta-account kwijt. Het weer, prima weer om uh, lekker naar buiten te gaan, want het is droog. Op de meeste plekken vannacht... 8 graden, morgen 10 graden, dan bevolkt en af en toe wat regen. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear, dear friends. Let the party begin. Oh. Luister naar de Rainbow Radio Zandvoort, top 53. De beste Rainbow Classics. Tot 12 uur bij ZFM Zandvoort. Nummer 19: Culture Club, Karma Chameleon. Met Culture Club Karma Chameleon zijn we alweer uh, met het eerste nummer van het uh, vierde uur. Ja, het ene laatste ja, uur. Ja, nummer 19 ja. was dat. Ja. En de tijd vliegt toch, inderdaad. Ik, echt? Uh, het gaat hard. Ja, is het. Hè? Ja. Ja. ja, en wat zo super leuk is, is zeg maar dat, dat. De lijst is echt gewoon ontzettend verrassend voor ons. Ja. Ja. Dus uh, we hadden, hey, Je hoort nummers achter elkaar nummer. dat je denkt van... Hmm, dat edit Complete contrasten en dergelijke. En ja. soms is het echt een blokje om te dansen. En, uh, etcetera. en uh, Nou, als we even doorkijken zeg maar, wat we in deze periode hebben, dan uh, staan er weer een aardig nummers uh, op een nummers om, uh, ja. Ja, ja. om lekker te swingen. Ik vind ze ook um, wat moderner dit keer uh, de nummers. Vecht ja. modern hè? Ja. De er zit wat meer nieuws tussen. Ja. Ja. ja. Er zit wat ja. meer nieuws tussen. Ja. Ja. Klinkt ja. leuk. Ja. Ja. Oké, okay, maar ik zie ook wel good old time classics. Maar dat hoort er ook ja. bij hè? Dat, dat is leuk. Natuurlijk. Afwisseling ja. van het ene naar en het andere. Het is andere. Gemi gemixt. Ja. Goed gemixt. Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. Diversiteit, daar houden we van hè? Zelfs de, regen. de regenboog. De <laughs> toch? Ja, precies. We zijn er weer inderdaad. En ook dit keer natuurlijk weer een verzoeknummer. Twee zelfs. En ja. uh, uh, daar gaan we proberen maar contact met te krijgen. Nee, nee, nee nu nee, toch nog niet? Nee, maar wel we even nu naar omgeving. We gaan naar nummer 18, toch? Precies. We gaan ja. eerst naar nummer 18. En dat is uh, onze Nederlandse vrouwtje. Nummer 18: Vrouwtje. Niets tussen.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 het is niet echt toch, het is niet erg het is niet echt toch? het is niet echt het is niet echt is niet echt oh, het is niet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 nummer 17 stromaai lanfer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 Donna Summer. Less dance. Dat was even een lekkere overgang. Les, dance, nee. Donna Summer. Hoe, welk nummer was het? Nummer 16, 16 zie ik hier 15, staan. Ja. Prachtig uh, nummer. Uh, Anja, als je je microfoon nog iets meer naar je toe trekt. Ja. Super. <laughs> Daar ben je weer. Dat is een beetje uh, <laughs> achteruit gezorgd. Perfect. Het wordt later. Een old time classic. <laughs> ja, precies. Maar dan hadden we het over Donna Summer, niet over jou. Ja, oh, nee, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dat, uh, dat, dat uh, dat geloven we meteen inderdaad. <laughs> uh, ja, wel, toch wel ook twee wat, uh, wat heftigere nummers hè, hiervoor. Ja, ja. Zo Zeker. Uh, met die vrouwtje en stromaai. Ja, ja, en uh, dat, dat, ja, dat hoort wat? natuurlijk ook gewoon bij, uh, bij onze zender. Hè? Met, uh, met toch wel eventjes de, de, de donkere kant, het gevecht met jezelf. Ja. in uh, zie je in het leven nog wel zitten. Ja. En dan uh, zijn er deze teksten die je ook uh, prachtig door die periode heen kunnen, kunnen ja. lopen. En uh, ja, niks menselijks uh, is ons vreemd, om het zo maar te zeggen. En ja. dat uh, verwoorden ook zo de grote artiesten. Ja, en uh, dat vind ik persoonlijk ook zo knap aan artiesten als vrouwtjes, zeg maar... die natuurlijk in Nederland zingt. Waardoor ja. het uh, ja, voor onze luisteraars nog beter binnenkomt. Uh, maar niet alleen de tekst, maar ook de manier hoe die muziek in elkaar zit. Wij hadden het er net even over. Inderdaad, het is heel snel... En het nummer is eigenlijk zo voorbij, dat, mij, dat is uh, jammer voor de fans. De, de tekst is, als je die leest zonder muziek erbij, dan word je er gewoon niet vrolijk van. En de muziek, maar ze zingt het op een manier met wel wat energie, zeg maar. Maar tegendraadse muziek. En dat, dat maakt het, die muziek van Vrouwtje zo uniek wat mij betreft. Uh, wat je ook een beetje bij ST natuurlijk terug hoort. Uh, Jaap noemde net nog Mo. Dus... Uh, ja, altijd heel bijzonder. En ja, Lanvert, dan denk ik meteen aan die uh, talkshowtafel uh, begin dit jaar was het volgens mij ja. uh, Stromae die zeven jaar uh, niet kon doen uh, wat, wat hij het allerliefste doet, namelijk muziek maken vanwege een depressie. En ja, je merkt in het nummer dat hij gewoon een verhaal vertelt en dat doe je natuurlijk normaal ook uh, in een talkshow. En dat ging je ook doen, maar dan vertelde u dit verhaal in een nummer. En dat, dat zou wat mij betreft wel wat vaker nog uh, mogen, weer mogen terugkomen. Die, die dansnummers zijn, zijn perfect en superleuk. Die mogen er ook zijn, maar echt dit soort verhalen zijn... ik denk zeker nu weer genoeg bron voor inspiratie uh, in ieder geval... Nou ja, dan, dan, dan hebben we wel een, een soort mix aan beide bij ja. het volgende nummer. Uh, zeker. Die anderen, want... En uh, die is door niemand minder dan mijn vader uh, uh, uh, uh, aangevraagd. aangevraagd ja. uh, een, een verzoek inderdaad. Uh, dus als je nog zit te luisteren, laat het zeker even weten. Uh, hij noemt het een New Wave-achtig nummer. Uh, ja, weet vast wat het is. Met een zeer pakkende en zeker voor deze zender passende tekst. Het past helemaal in deze tijd... En uh, ja, zeker ook de titel natuurlijk, dit is King met Love and Pride. Stones. Painted black. Classics tot 12 uur bij ZFM Zandvoort. De beste Rainbow Classics tot 12 uur bij Zetterhem Zandvoort. Nummer 14. Madonna. Folk. En met dit heerlijke dansnummer gaan we gewoon nog even lekker door met de Bee Gees. You should be dancing. En dan een nummer waar we absoluut onze mond bedicht houden moeten. Right said Fred met Don't Talk, Just Kiss. Nummer 13 en 12. Hier komen ze. Je luistert naar de Rainbow Radio's antwoord top 53. Nummer 13. BG's, you should be dancing. Video's antwoord, top 53. Nummer 12. Right set, fresh. Don't talk, just kiss. Met Right Set Fred en Let's Fool Around, Don't Talk, Just Kiss. Nummer 12. Gaan we naar nummer 11 En dan is het de laatste tien. Dat gaat hartstikke snel natuurlijk. Yeah. En uh, het volgende nummer, dat is wel een hele speciale. Want yeah. uh, nou, even snel wat uh, research gedaan. Boys Down Gang met Can't Take My Eyes Of You. Origineel uit mijn geboortejaar van Frankie Valli. No. Maar in de jaren nee, 80, een enorme hit hier in Nederland. Nummer 1 zelfs. Uh, Jelmer, uh, je moet uh, de luisteraar wel even waarschuwen had ik begrepen. Ja, inderdaad. Boys Town Gang gaat het nog een lange avond met ons maken. Maar wel, volgens mij is het wel een dansnummer. Als ik, het zo, als ik zo de titel lees. Uh, tien minuten gaan ja. we naar luisteren. Dus dit is in het klein onze eigen Pink Floyd met Echo's. Die natuurlijk jaarlijks... In de top 100 staat van de top ja. 2000 met 21 minuten. Dit is onze eigen Pink Floyd. Zullen we maar minuten. Ah, ja. Kijk, nou, voor degene die de clip nog kan, uh, kunnen herinneren: uh, Je weet hoe je moet dansen. Trek je leren vestje aan en je leren broek. En ontbloot je bovenlijf. En het enige wat je hoeft is maar pompen met je armen. En dat is de choreografie. <lacht> dus dat is voor iedereen te doen. Heel makkelijk. We gaan er lekker op los. Je kunt even meekijken met onze webcam. Uh, Nederland in uh, beweging uh, ja, in kleur. Precies, ja, ja, ja. Ja. Ronald doet het voor Ronald, Ronald, het Ronald, voor. Ronald Commandeur. Of ja, was dat ja, niet? Nee, ja, nee, Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> nou, laten we luisteren. Just then. Nummer 11. Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Dat was dan de extended versie. En toch wel heel fijn dat ze aan het eind even een soort van cool down deden. Want als yeah. je blijft of blijft dansen. Beetje loveboat-achter. Beetje loveboat achter. Ja, ja, ja. Ja, de dus, uh, loveboat. <laughs> <we'll be laughs> <da, da>, <laughs> het was een heel, heel <laughs> lekker nummer inderdaad. Boys Town Gang. En dat was uh, ja, een uh, gigantisch hit. Ja, en ja. daar hebben we ook even aandacht aan besteed. Maar, en het hè, was, maar um, hebben we hem dan dit jaar ook helemaal gedraaid? Nee, dat, dat nee, hebben die dat gered. Niet, nee, nee, nee, nee, want dan gingen de interviews niet door. Dus uh, <laughs> <laughs> dat past ze niet in de, in de nummer. Nee, Volgens mij hebben we hem afgebroken. Als, okay. als we een keer geen ja. interview ja. hebben, kunnen we deze draaien. Dan kunnen we deze dat er weer in handig. stoppen. Ja, ja. Ja. ja, en nou ja, het was nummer 11, dus een beetje gek, toch? Ja, ja precies. Met, met gekke getal. Ja, getal. Ja, precies. Ja. Ja. En dat Net. betekent dat we nu bij de laatste tien zijn aangekomen. Ja, maar voor die tijd gaan we nog een, een verzoekje doen, toch? Ah, ja, ja, en ja. die laatste tien die draaien we ook echt aan het laatste nummer. In het ja, laatste ja dat, natuurlijk. dat doen we echt aan het, het laatste uur, zeg maar. Na Precies. het nieuws van 11 uur eigenlijk. Ja. Ja? Nee, nou, we, we, we, ben je er open... nog bij? Ja, het, ja. Maar jongens, het is wel spannend dit jaar. Hè? Wat er de komende uur gaat worden gedaan. Ja, nou ja, voor ons spannend. niet meer natuurlijk, want wij weten het al. Maar inderdaad, het is... Uh, de, ja. het de luisteraars de luisteraar Speel een spannend. beetje mee. Oh, ja, kennis! Nee, het is, het is absoluut spannend. Ja, want spannend, uh, ja. de, gewoon de top 5 is totaal anders dan, uh, dan de vorige, ja, de vorige ja, jaren. Ja, ja. En ook zeg het jaar daarvoor was het uh, totaal anders. Ik geloof dus dat we er maar twee nieuwe... of zo in, in, in vorig jaar top 10 ja, staan, hebben gestaan. Die nu uh, ja. er ook in staan. Die nu er ook in staan, uh, ja. Dus we houden dat gewoon nog even spannend. Ja. ja, ja. ja. En uh, dat wil zeggen dat we uh, nou, de laatste uur daarmee gaan, uh, gaan afsluiten... En dat betekent dat het alle reden is om nog eventjes op te blijven. Ook al moet je morgen vroeg op. Uh, ja, dan mag gewoon ook. in je bed liggen. Ja, en inderdaad gewoon en de, je oortjes in als je partner ligt te snukken, ja. of uh, wat dan niet. En, uh, en morgen oh. gewoon een beetje duf op je werk. En dan zeg je: ja, ik heb naar de top 53 ja, geluisterd. Precies, dus, ja, en dat vind ik een legitiem excuus. Ja, ik ja. ook. toch? Ja, vind ik wel. Zeker beter. Ja. Ja. Even kijken, want wat is het verzoeknummer eigenlijk? Nou, het verzoeknummer is in ieder geval anoniem, an dat wil zeggen anoniem ingediend. Ja. En uh, het is wel grappig, want um, uh, dit nummer stond bij ons op een lijst om een keer gedraaid te worden. Ja. Maar het viel buiten de boot, omdat de lijst al vrij snel op was. En dat we dachten, hey, dit nummer past hier niet meer in, dus dat moeten we onthouden. Ja, we hadden geen tijd meer om hem te draaien. Dat is wat je eigenlijk zegt, toch? Precies, ja, ja precies, het was een soort backup-nummer wat we ja. dan wel eens hebben. En uh, uh, deze viel eruit. Die hebben we later nooit meer opgenomen in de lijst. En nu is hij dan toch, dankzij het verzoek. Dus we zijn ontzettend blij voor degene um, uh, dat hij is ingediend. Het is uh, Tiffany Sitches en die LM-project. En het heet Frontline, en het is een parody. En het uh, nummer is sowieso lekker om te luisteren. Maar de videoclip is natuurlijk nog ja, een, een stuk leuker. Een hele bizarre videoclip. Een hele bizarre ja. it's, it's, it's parody. Zeker een of course. Ja, ja. Ja. Nou, Het is dus voor de luisteraar leuk om dan een ander keertje dit misschien nu op te schrijven. En dan een ander keertje naar de clip te gaan kijken. Ja, je gaat nu, nu, nu kijk je er gewoon naar ZFM kijken naar naar onze onze onze video Live. Nu kijken je er gewoon naar ons. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ja. ik zou zeggen, Jelmer, maar start hem er in. En misschien ja, komen we voor u uur nog even terug. Maar we gaan nu lekker luisteren, Dit is hem. Mensen. Dit is alweer het uh, vierde uur geweest van de Rainbow Radio top 53. En dan zitten we zometeen uh, bij de top 10, hè, Ronald? Ja, precies. We zitten bij de top 10. En uh, nou, we hebben net uh, besloten, Anja, dat ja, we, blijven... we even een, uh, we gaan een tipje van de sluier oplichten. Tip -tipje. Nee? Ja. En, uh, ja, een okay. klein, klein tipje, want we gaan even enkele artiesten noemen... die je in het laatste uur kunt verwachten, maar natuurlijk niet met welke nummers... en ook niet welke plaats ze hebben gekregen. Dus we blijven spannend. Uh, natuurlijk gaan we luisteren naar... all Time Favorite Gloria Gaynor. Uiteraard. Uiteraard. En wat uh, dacht je van de communals? Ja, uh, die kunnen niet ontbreken. Nee, dat bedoel ik. En natuurlijk is er... Abba. Abba. Abba, natuurlijk. En, en, uh, en dat was het tipje, want de tijd komt er doorheen. Dus jullie zullen moeten blijven luisteren voor de rest. Ja. Tot volgende ja. uur. Tot ja. weer. Ja. Ja. Ja. GFM, wens jullie allemaal fijne dagen en een foto.